12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, hoofdredacteur Maarten Noten van Studio Sport. geeft uitleg over de vraag waarom er gisteravond in het verslag van Ajax Barcelona. niet werd gerept over het tragische ongeluk met een supporter. In het mediaforum, Cecile Koekoek en Bert van der Veer. en nu het NOS Journaal, hier is Mark Visser. Goedemiddag, geen verhoogd risico trombose door anticonceptiemiddel Nuvaring, zegt fabrikant.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 Farmaceut MSD zegt dat het gebruik van de Nuvaring geen verhoogd risico geeft op trombose. In de VS hebben 2000 schadeclaims erin gediend tegen MSD, de fabrikant van Nuvaring. De ring is een anticonceptiemiddel dat maandelijks vaginaal wordt ingebracht en werd tien jaar geleden ontwikkeld in Os. Car Caroline Doornbos, medisch directeur van MSD, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En waarom is er volgens u niks mis met uh, de Nuvaring? Nou, ik wou eigenlijk meteen reageren op... U zegt geen verhoogd risico op, de mm -hmm. nu, uh, met, op trombose met de Ruvaring. Dat is onjuist. Alle combinatie anticonceptiepillen geven een verhoogd risico op trombose. En het is dus ook als je uh, rookt of uh, overgewicht hebt... of als je uh, trombose in de familie hebt... En alle anticonceptiemiddelen geven een uh, verhoogde kans op trombose en uh, moet je ze niet gebruiken. Maar heeft u er wel voldoende voor uh, gewaarschuwd? Want dat is uh, wat die gebruiksters uh, zeggen. Hè. Die verwijt u dat in de reclameboodschappen niet duidelijk is gemeld dat die kans op trombose er is. Voor alle duidelijkheid, dat zijn claims die in de, uh, in de US uh, op dit moment uh, lopen. Daar heb ik verder uh, geen, uh, geen zicht op en geen bemoeienis mee. Kan ik ook geen uitspraken over doen. In Nederland zijn er, voor zover mij bekend, geen enkele claim over, uh, over uh, dit probleem. En u waarschuwt er ook voor? Natuurlijk. Thrombosenrisico is bij alle artsen bekend. Is een bekende bijwerking voor alle anticonceptiva. En daar is nu waarin geen uitzondering op. Uh, nu is er dus dat Deense onderzoek uh, waar gezegd wordt dat het gevaar even groot is als uh, bij de Diane 35 pil. Hoe verklaart u dat? Nou, uh, wij vinden het Deense onderzoek methodologisch onjuist. Het is namelijk bekend dat bij uh, vrouwen die net beginnen met de pilslikkers... Dus in het eerste jaar de kans op trombose verhoogd is. In dit de Deense onderzoek uh, zijn de vrouwen die nuvarin gebruiken... Uh, zijn nieuwe gebruiksters, dus binnen een jaar in het overwegende gedeelte. En de gebruiksters die als controlegroep zijn gebruikt... gebruiken het inmiddels uh, gebruikten het in dat onderzoek al veel langer dan een jaar. Dus daar zit methodologisch een verschil in. We hebben zelf een onderzoek met ruim 33... Patiënten gedaan waarin geen verschil werd gezien. En ook in opdracht van de FDA is een onderzoek gedaan waar ook geen verschil werd gezien. Maar zou dit toch, zo'n zo nieuw onderzoek, dan misschien reden zijn om het uh, nog eens uh, zelf te onderzoeken? Nou, ik zie daar eerlijk gezegd geen reden toe. En de EMA heeft ook net weer bevestigd... Ja, en uh, dat is de EMA? Dat is... Sorry, de EMA, dat zijn de Europese registratieautoriteiten... Okay, yeah. die naar de aanleiding inderdaad van alle commotie rondom de Diane 35... terecht hebben gekeken naar alle anticonceptiepillen... om te kijken of het tromboserisico niet verhoogd is. Daarin nog steeds aangeven dat de balans duidelijk doorsla doorslaat... naar uh, uh, de effectiviteit is belangrijker... dan uh, de risico's die het uh, met zich mee brengt. Is er hier al iets duidelijk over de schadeclaim, dus in de VS, waar u net zei van, daar kan ik niet, uh, niet veel over zeggen, want dat weet ik niet helemaal precies, maar is, is wel bekend al uh, of er een regeling getroffen wordt? Nee, ik heb daar echt geen enkele informatie over. Mijn, uh, um, uh, mijn juridictie strekt zich uit op Nederland en uh, over uh, de US of andere uh, landen buiten Nederland heb ik, uh, heb ik geen informatie. Maar het zou natuurlijk kunnen dat naar aanleiding van uh, dit verhaal in Amerika, uh, en dat het nu hier ook in het nieuws is, uh, dat dat er misschien wel claims komen. Hoe gaat u die behandelen? Nou, laten we eerst maar eens afwachten. Er zullen ongetwijfeld heel veel vragen gaan komen... naar aanleiding van een media-aandacht hier. En uh, dan moet dat gewoon goed uitgezocht worden. Want nogmaals, alle anticonceptiepillen brengen, uh, brengen... een verhoogd trombose-risico met zich mee. Waarbij ik ook nog wil aangeven dat het trombose-risico... bij zwangere vrouwen nog veel hoger is, overigens. Vrouwen die uh, uh, roken, geloof ik. Uh, zolang je niet rookt of trombose in familie hebt... dan loop je geen verhoogd risico. Maar dat, dat, dat kan dus meespelen. Oh, dat kan absoluut ook meespelen. Dus daar moet dan zorgvuldig naar gekeken worden. En daarmee bagatelliseer ik niet uh, het, het, het nare feit als je als jonge vrouw of als oudere vrouw uh, pil gebruikt. En mogelijk daar op basis daarvan trombose krijgt. Dat is heel vervelend. Ja. Maar daarom wordt er ook zorgvuldig gekeken voordat het voorgeschreven wordt. Dank u wel, Caroline Doornenbos, medisch directeur van MSD. Goedemiddag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 De Syrische regering stuurt een afvaardiging... naar de Syrië-conferentie van 22 januari in Geneve. Welkomt het bewind met een waarschuwing. Syrië gaat niet naar Geneve om zijn eigen overgave te tekenen. Een gedwongen vertrek van president Assad is uitgesloten... melden Staatsmedia. Zowel Frankrijk als Groot-Brittannië wil dat Assad geen rol speelt in de overgangsregering. Het Vrije Syrische leger maakte gisteren bekend niet naar Genève te komen. Omstandigheden lenen zich niet voor besprekingen, zeiden de opstandelingen. Welke landen deelnemen aan de conferentie is verder nog niet duidelijk.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 Gaan we naar Rusland, want in Moskou zijn veertien radicale moslims opgepakt. Ze hadden volgens de Russische politie bommen, granaten en vuurwapens in bezit. Verdachten zouden lid zijn van een van oorsprong Egyptische organisatie. De politie deed vanochtend vroeg invallen in een aantal flats in het oosten van Moskou. Daar zou veel materiaal zijn gevonden waarmee explosieven kunnen worden gemaakt. In Berlijn hebben bondskanselier Merkel en de voorzitter van de SPD... Sigmar Gabriel zojuist het principeakkoord ondertekend... dat ze vannacht hebben gesloten. En daarmee is een grote coalitie van CDU, CSU en de SPD... zo goed als een feit, correspondent Wouter Meijer... hebben Merkel en Gabriel het akkoord al toegelicht. Uh, nee, nog niet. Ze hebben het getekend uh, uh, onder de koepel van, het, uh, van de Rijksdag. Dus helemaal boven in het parlementsgebouw. Uh, en moesten daarna naar uh, het huis van de persconferentie... Uh, waar alle journalisten zitten te wachten. De zaal zit bomvol. Die liepen net langs. En uh, de kaders, dat vol geparkeerd. Ik heb nog nooit zoveel journalisten bij elkaar gezien. Maar goed, het is ook maar één keer in de vier jaar in Duitsland... dat er een nieuwe regering komt. Uh, ze zijn nu net binnengekomen in de zaal. Merkel in een groen jasje. Zeehover de voorzitter van de Beierse ChristenDemocraten en premier van Beieren... en Siegmar Gabriel, voorzitter van de Sociaaldemocraten van de SPD... moeten dan eerst eventjes blijven staan en gaan zitten voor de fotografen. En als die fotografen dan allemaal hun foto hebben gemaakt... dan kunnen ze beginnen aan de toelichting. En dat zijn er nog inhoudelijke punten, al nog nieuwe punten bekend geworden... Nou, Er zijn niet heel veel nieuwe punten bekend geworden. Uh, het coalitieverdrag is ongeveer uh, helemaal bekend intussen. Alleen er zijn een paar punten waarop we heel graag toelichting willen. En iedereen, iedereen dat waarschijnlijk wil. Uh, er komt bijvoorbeeld extra geld voor de pensioenen. Uh, bijvoorbeeld voor moeders. Dus mensen die uh, uh, jarenlang niet kunnen werken... omdat ze voor de kinderen zorgen. En eigenlijk ook dan een pensioen op zouden moeten kunnen bouwen. Dat was een wens van de, Christen, uh, de Bijnaanse ChristenDemocraten. De tol op de autobanen komt er in principe wel. Alleen de vraag is hoe dat geregeld moet worden. Uh, intussen komen er reacties uit zowel de SPD als de CDU, dat de Bijers collega's... dat nu wel binnen hebben gehaald, dat punt... maar dat nog helemaal niet duidelijk is hoe dat geregeld wordt... dat het misschien nog heel lang kan duren... of dat daar een goede regeling voor is. Nou, dat soort details willen we nu graag gaan, gaan horen. En wat natuurlijk interessant is, vooral ook van de SPD-leden... want die gaan er nog over stemmen natuurlijk. Ja, precies. Vanaf nu is de tekst van het akkoord bekend... dus die kan rondgestuurd worden aan de ruim 400.000 leden van de SPD. Dat is een unieke situatie dat de leden van één partij... zich daarover uh, mogen uitspreken. Dat komt omdat die ontzettend sceptisch waren de hele tijd... over die onderhandelingen. Dus de vraag voor die SPD-leden is nu of hun onderhandelaars... of de sociaaldemocratische top uh, ja, voldoende van de eigen punten... heeft binnengehaald in de onderhandelingen en in het akkoord... Uh, om daarmee in te stemmen. Want dat is lang niet zeker dat er een meerderheid van de SPD-leden... ook achter het akkoord staat... En mocht dat niet lukken, dat, of eh, mocht daar een meerderheid tegen zijn... dan gaat het hele feest niet door. Er worden veel foto's genomen, natuurlijk alle kranten die willen in ieder geval een mooie foto voor op de voorpagina, voor vanavond of in ieder geval morgenochtend. Uh, ik zie nu wel cameraploegen ook weglopen, dus het ja, zou je kunnen hebt, betekenen... Je hebt, je, hebt meestal, je hebt meestal eventjes, voordat de orde dienst zegt dat iedereen nou wel op zijn moet, omdat ja. de dames en heren nu graag aan een toelichting willen beginnen. Ik zie ze nu ook inderdaad een beetje langzamerhand uit elkaar gaan. Um, het zou zomaar kunnen zijn dat ze binnenkort beginnen met de toelichting belaterfaste ein Stück rum. Meine Damen und Herren, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf begrüßen in de Bundespressekonferenz Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer, sowie den SPD-Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel und auch wenn es klar ist, das Thema der heutigen Sitzung lautet die Vorstellung des Koalitionsvertrages. Alle drei Parteivorsitzenden werden mit einem Eingangsstatement beginnen und dann könnte ich mir vorstellen, gibt es vielleicht auch die eine oder andere Frage. Jetzt noch ein letztes Mal bitte die Fotografen und die Kamerateams auf ihre angestammten Plätze und nicht mehr durch den Saal laufen. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute in den frühen Morgenstunden einen Koalitionsvertrag vereinbart. CDU, CSU en SPD. Ja, we horen Merkel in voor beginnen. Zeker later, Wouter. Komen we natuurlijk straks om één uur bij jou terug. En dan horen we precies wat ze allemaal gezegd heeft. Dank je wel voor nu in ieder geval.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 Barbecues veroorzaken ernstige luchtvervuiling, melden Chinese staatsmedia. De Chinese overheid probeert op verschillende manieren... de luchtvervuiling in de Chinese hoofdstad tegen te gaan. In de stad hangt vaak een dikke laag smok. Het vernietigen van de barbecues is een omstreden maatregel. Vooral de Oeigoerse minderheid zou er dupe van zijn. Critici wijzen er ook op dat de barbecues relatief nauwelijks vervuilend zijn... en dat er veel grotere problemen zijn. Sport. Ja, natuurlijk niet alleen in Nederland, ook in Spanje wordt er vol lof nagepraat over de 2-1-overwinning van Ajax op FC Barcelona. Volgens correspondent Edwin Winkels heeft Barcelona een kater na de eerste nederlaag van het seizoen. Maar er is vooral ook bewondering voor de prestatie van Ajax.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 om in het uh, corset van het huidige voetbalteam te zien... die trouw blijven aan, uh, aan hun historie en het spel. Het is een hele vrolijke en aantrekkelijke ploeg, hebben we gezien. Kjeld Nuis, hebben we het over schaatsen... heeft zich afgemeld voor de wereldbekerwedstrijd in Astana. De schaatser van team Brand Loyalty is ziek geweest... en kiest ervoor om het even rustig aan te doen. Nuis zal de komende dagen voor zichzelf gaan trainen. Maandag vertrekt hij met zijn ploeg naar het Italiaanse Calabro... voor een trainingskamp. Eerder melden onder andere Irene Wust, Marit Leenstra... en de gehele BAM-ploeg al dat zij niet in actie zullen komen... bij de World Cup in Astana. <middels> Nog een keer de hoofdpunten. Bondskanselier Merkel presenteert op dit moment het akkoord met SPD. Fabrikant nuva niet bang voor schadeclaims. En in Moskou zijn radicale moslims opgepakt. <middels> Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 NCRV. lunch. Jurgen Goedemiddag allemaal, KRO-reporter komt morgen met nog een uitzending over de misstanden bij low-budget vliegmaatschappij Ryanair. In het mediaforum hoofdredacteur van de vadergids Cecil Koekoek en Bert van der Veer is tv-kenner en regisseur. Het gaat onder meer over de vraag of er in het verslag van Ajax Barcelona... gisteravond ook aandacht had moeten zijn voor het ernstige ongeval met een supporter. In Nieuwsuur ging het bij de samenvatting alleen over het voetbal. En dan nu na een ongehoord spannende avond volgens mij in Amsterdam. Ja, zeker. In Spektakel R in Amsterdam ja. zelfs. Want twee wedstrijden nog en dan weet Ajax of het na de winterstop in de Champions League speelt... in de Europa League, of dat het zich volledig kan richten op de eredivisie... en het nationale bekertoernooi. Aan het eind van de uitzending van de Nieuwsuur... Trouwens, werd er wel melding gemaakt dat er een supporter van de tribune was gevallen. Zometeen horen we de hoofdredacteur van Sport, Maarten Noter. En in de nationale nieuwsquiz Erwin Hommerson... en die komt uit Barneveld. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Ja, een ernstig ongeluk gisteren dus in die Amsterdam Arena. Tijdens de Champions League-wedstrijd Ajax-Barcelona... viel er een toeschouwer van de tribune. Die man viel vijf meter naar beneden... en belandde in de zogeheten gracht van het stadion. Daar staat geen water in, dat is van beton. Dus dat is een harde val natuurlijk. In eerste instantie werd het ongeluk niet gemeld tijdens de live-uitzending van de NOS. Dat was bijvoorbeeld op Twitter gisteravond wat... Euh, nou ja, daar werden in ieder geval vragen over gesteld. De hoofdredacteur van NOS Studiosport is Maarten Noter en is nu aan de telefoon. Maarten, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Waarom is er voor gekozen om tijdens het live-verslag daar niet melding van te maken? Ja, het is een afschuwelijk ongeval inderdaad. Uh, um, de dingen die jij net zei in je, in je introductie... Uh, dat waren allemaal dingen die wij niet wisten... Uh, op het moment dat daar uh, iets gebeurde en er plots een, een man in de gracht lag. Um, wij uh, begrepen dat er is op dat moment een wervelende wedstrijd van HF bezig. Um, onze regisseur uh, heeft de beschikking over 16 camera's en uh, concentreert zich daarop. Hij werd door een field producer van ons geattendeerd op het feit dat er iemand was, uh, in, in, iemand in, in die gracht lag. En, um, daarop heeft hij gevraagd uh, mag ik een shot daarvan van de man achter het doel. Die heeft dat gemaakt door dat een afschuwelijk beeld. En wij wisten niet hoe we dat moesten plaatsen. Wat er was gebeurd, hoe dat kon en wat er aan de hand was. Dus op dat moment uh, heeft hij ervoor gekozen om dat niet te laten zien tijdens de wedstrijd. Omdat dat wel heel rauw op je dag zou vallen. En we ook niet konden vertellen wat er, wat er nou gebeurd was en hoe het gebeurd was. Als dat anders zou zijn bijvoorbeeld. Als een deel van de tribune ingestort zou zijn en, en je kon zien wat er gebeurd was en de dreigende gevaar op dat moment. Dan zouden we dat wel gedaan hebben. Maar nu konden we dat niet doen, omdat we vooral ja, vragen zouden oproepen. En het was ook niet aan commentator Snoeks... om daar bijvoorbeeld alleen maar meldingen van te maken... want er is een ongeluk gebeurd en we zoeken uit wat er nu aan de hand is? Nou, ik zat ongeveer op dezelfde hoogte als Frank Snoeks in het stadion... en wij konden vanuit onze positie helemaal niet zien wat er gebeurd was. Die gracht is uh, tamelijk diep en daar heb je geen zicht op. Dus uh, het zou hem ook... Uh totaal onduidelijk zijn geweest waar dat was en wat er dan gebeurd zou zijn. Ja, En later in, in Nieuwsuur, dus aan het eind van Nieuwsuur... en ook in de samenvattingsuitzending van de Champions League... is het wel gemeld. Toen en was het gewoon meer duidelijk. Ja, toen wisten wij uh, dat die meneer gevallen was vanuit de Eerste Ring... en heel afschuwelijk terecht was gekomen. En dat uh, vonden wij uh, dat we dat moesten melden. En we hebben dat wel zonder beeld gedaan. Omdat uh, dat, uh, ja, dat beeld was gewoon uh, heel erg onprettig en... Uh, de, de, de ambulance is erbij geweest er is een traumateam bij geweest en dat is in de, in de rust is die man afgevoerd en wij hebben vanuit onze positie daar nauwelijks iets van meegekregen als je in de, de tribune zat aan de hoofdtribune kant dan kreeg je dat echt niet mee, behalve dat de F-site applaudisseerde en ook vak 410 applaudiseerde voor de, voor de onfortuinlijke man ja, um, nou weten we allemaal dat u even allerlei regels heeft opgesteld hè, voor de, yeah. de, de, de uitzend uh, gemachtigde van zo'n Champions League wedstrijd yeah. uh, ze willen ook liever op de tribune zijn, dan willen ze liever niet dat dat in beeld wordt gebracht. Heeft dat hier nog mee te maken ook? Nee, het is een hele goede vraag en uh, het is ook, daar is onduidelijkheid over. Maar het is niet zo dat wij dit niet in beeld hebben gebracht, omdat het niet mag van UEFA. Het is ook niet zo dat, dat dingen niet mogen van UEFA. Uh, wij uh, hebben met UEFA de afspraak dat we gewoon dingen die relevant zijn en in, in het stadion gebeuren, dat wij die laten zien. Uh, in dit geval hebben wij gewoon zelf gekozen om het niet te doen. Ja. Duidelijk, duidelijk verhaal. Dank voor de uitleg, hoofdredacteur van NOS Sport. Maarten Noter was dat. Een kapotte computer was er de oorzaak van dat er gisteren storingen waren op Nederland 1, 2 en 3. Het ging om de zogeheten synchronisatiecomputer. Die onder meer de ster en de logo's boven in beeld regelt. Er is tijdelijk een omleiding aangelegd waardoor de programma's wel goed konden worden uitgezonden. De NPO sluit niet uit dat deze storing een gevolg is van de vorige stroomstoring. Waardoor de publieke zenders urenlang niet te zien waren. Het wordt allemaal nog uitgezocht. Niet alleen de kijkers trouwens merkten de problemen. Goedenavond, er zijn problemen op Nederland 1, dat heeft u zelf ook kunnen merken. Wij zijn er gewoon. De kijkcijfers voor het journaal waren zo'n beetje gelijk met normaal. Opvallend is dat De Wereld Draait Door wel een stuk slechter scoorde dan maandag of vorige week dinsdag. Toen keken 1,4 miljoen kijkers. Gisteren waren dat er 940.000. Apple zet journalisten op een zwarte lijst. Wie kritisch schrijft over dat bedrijf... krijgt minder of geen toegang tot informatie, producten en evenementen. Tenminste, dat schrijft technologiejournalist Mike Elgan... op de site Cult of Mac. We hebben even gebeld met Apple, maar tot nu toe nog niks van ze gehoord. Dus vroegen we aan Colin van Hoek. Die is de baas van de technologie van Nu.nl. Nu Tech geheten. En we vroegen hem of hij bekend is met die zwarte lijst van Apple. Ik heb zeker gehoord van de zwarte lijst van Apple. Uh, ik heb het idee dat die niet in Nederland voorkomt. Daar zijn we wellicht gewoon niet belangrijk genoeg voor. Het uh, gebeurt vooral bij Engelstalige pers uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Um, en daar zijn uh, veel verhalen van bekend, zoals van de New York Times, die een, uh, een goed maar kritisch stuk schreven over de fabrieken van Apple in China en hoe het daaraan toe gaat. En uh, vervolgens werden zij uh, niet meer uitgenodigd voor bepaalde lanceringen, mochten zij niet meer onder embargo. We hadden software of producten hebben en uh, ging een interview met de CEO Tim Cook... naar de groot concurrent The Wall Street Journal. En dan dat geen bewijs is, zegt het wel iets... als je een van de grootste en belangrijkste kranten van Amerika naar ging. Dus hij heeft zelf nooit last gehad van Apple na een kritische publicatie? Uh, nee, nee, in Nederland uh, schrijven volgens mij uh, meerdere uh, media wel eens kritisch over Apple... en nemen we ook vaak geruchten mee waar Apple ook niet blij mee is. En ik heb zelf toevallig de iPhone 5C die onlangs uitgekomen is... Uh, niet al te positief beoordeeld. Uh, het is voor wat mij betreft een, een te duur product en vooral gewoon een marketingtruc. Nou, dat heb ik opgeschreven en nooit iets van Apple gehoord daarover. En ik ben de volgende keer bij de iPad-lancering ook gewoon nog uitgenodigd. Dus ja, wat ik zeg, ik denk dat het vooral in Amerika plaatsvindt. Want, uh, en niet in Nederland. Uh, dat het plaatsvindt, lijkt inmiddels wel zeker. Colin van Hoek is dat. Hij werkt voor Nu.nl. Morgen komt Caro, reporter met een follow-up... na aanleiding van de eerdere uitzendingen over Ryanair. In die uitzendingen vertelden piloten over de misstanden... bij de budgetluchtvaartmaatschappij. Ze werden bijvoorbeeld onder druk gezet om minder te tanken. Minder in ieder geval dan ze zelf zouden willen. Ryanair liet het daar niet bij zitten en stapte naar de rechter. En die zaak loopt nog steeds. Toch komt reporter dus nu met een nieuwe uitzending. Bart Nijpels, goedemiddag. Goedemiddag. Eindredacteur van uh, reporter en ook maker trouwens van dat item. Waar gaat deze extra uitzending over? Uh, wij hebben, zoals je misschien hebt meegekregen, anderhalve week geleden de Loep gewonnen. Dat is de uh, jaarlijkse prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Dat vonden wij een mooie kapstok om eens even te gaan kijken hoe het er uh, uh, sinds die uitzendingen aan toegegaan is. Wat is er sinds die uitzendingen veranderd? En wat is dat bijvoorbeeld? <laughs> uh, er zijn uh, bijvoorbeeld uh, onderzoeken gedaan naar die gebeurtenissen in, uh, in Valencia waar wij het over gehad hebben. Waarbij drie Ryanair toestellen met een noodoproep wegens een brandstoftekort naar beneden kwamen op één avond. Daar is een Spaans onderzoek naar verricht. De uitkomsten daarvan nemen wij in deze uitzending mee, om een voorbeeld te noemen. En onderstreept dat jullie uitzendingen? Want Ryanair betwist dat, hè? Of, dat of dat allemaal klopte? Ja, die, die onderzoeken die bevestigen de gebeurtenissen zoals wij ze eerder hebben geschetst. Ja, ja. En er lopen nog rechtszaken volgens mij, aangespannen dus door Ryanair. Hoe is de status daarvan op dit moment? Uh, ja, wat je terecht zegt is dat die nog lopen. Er is op 16 januari, als ik het goed zeg, een, een zitting gepland. Ja, en dan worden jullie verder niet warm of koud van. Uh, nou ja, warm of het is niet prettig, laat ik dat zeggen. Ik bedoel, uh, natuurlijk is het niet uh, plezierig als zo'n uh, groot bedrijf je juridisch aanpakt. Maar wij hebben verder wel alle vertrouwen in de, in de goede afloop. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat we buitengewoon zorgvuldig en juist gehandeld hebben. En hebben jullie eigen juristen ook nog even naar deze uitzending gekeken? Dat daar niet nog weer aanleidingen voor Ryanair zitten? Om... Ja, het is wel, wel in deze situatie goed om eventjes met uh, een loop, om hem nog maar een keer te gebruiken, uh, goed te kijken of we niet uh, dingen zeggen die uh, misschien tekort op de bocht zijn of, uh, of wat dan ook. Ja, ja dus. Ja. Daar hebben we goed naar gekeken. Zijn er nog dingen uitgehaald? Nee. nee. En is het ook een, een, Bart, is het ook een soort uh, nou ja, gebaar, eigenlijk zo van nou, wij laten ons ook niet kisten, ook al dreigen jullie met allerlei rechtszaken, wij blijven dit gewoon onderzoeken, deze zaak. Nou, niet in de zin van de, het is niet provocerend bedoeld, maar wij vinden natuurlijk wel dat we gewoon ons journalistieke werk moeten, uh, moeten kunnen blijven doen. En, en dat is dus wat we doen. Ja. En dat nieuws over Ryanair is heel Europa doorgaan. Dus ook in andere media uitingen uh, werden jullie als bron opgevoerd, eigenlijk. Uh, zien we daar nog iets van terug? Nee, nee, we, gaan niet, uh, uh, we doen niet uitgebreid aan zelfbevlekking in die zin. Dus uh, uh, we gaan niet nog eens even herkouwen wat er uh, met ons nieuws in Europa gebeurt. En jullie bronnen, de piloten, komen die nog terug? Ja, ja we herhalen uh, wel flinke stukken uit die vorige uitzendingen... ook om duidelijk te maken wat, uh, wat er toen uh, gemeld is. Ja. Kortom, het vervolg van die zaak en dan straks ook nog een rechtszaak. Uh, 20 over negen is het op Nederland 2, morgenavond. Ik, ik ben zelfs tien over negen. Nee, maar niet kwalijk. Nou, we zetten hem gewoon om negen uur aan. En als er dan geen storingen zijn, dan uh, pikken we gewoon alles mee. Prima. Dankjewel, Bart Nijpels. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, is De Beatles blokken. Het mediaarchief. Gisteren werd bekend dat de winnaar van de staatsloterij een deel van het prijzengeld heeft weggegeven. Hij, deze man, is volgens de omroep Praband trouwens een veroordeelde crimineel. Speelde voor Sinterklaas. Van de 2,5 miljoen die hij had gewonnen, deelde hij dus cadeautjes uit. In 1961 ging het over hele andere bedragen. Het was nieuws dat 20 medewerkers van het bedrijf Gazan in Schiedam. Samen 100.000 gulden hadden gewonnen. Ze speelden al vier jaar samen en hadden ook al vaker geluk gehad... maar nog nooit zo'n grote prijs. Het NTS Journaal ging daar langs. En de verslaggever van dienst heet Bouke Poelstra. Op dit Schiedamse Confectieatelier werken ruim 130 modinettes En van deze 130 zijn er vandaag 15 tenminste dolgelukkig. En behalve die 15 meisjes dan ook al vijf heren... die in ditzelfde bedrijf werken. Waarom? Deze 20 vormen met elkaar een loterijclubje en die 20, die hebben de 100.000 uit de staatsloterij gekregen. Een van die 20 is de 18-jarige, nee de 17-jarige Anneke van Gastel. Uh, Anneke, hoeveel krijgt ieder nou? Nou, 4250 gulden. Dat is een hoop geld. Weet je al wat je daarmee gaat doen? Nou, ik koop een naaimachine voor en kleren. En, en... het pedraai zet ik op de bank waarschijnlijk. Ja, ja. En doe je nog iets met je vader en moeder misschien? Ja, maar dat zeg ik niet, want anders weten ze het gelijk. Oh, dat mag ik niet weten. Nee, daar heb je nee. fout gelijk in. Dankjewel Anneke. Dank u. Mevrouw, euh, ja, meneer? heb je al enig idee wat u ermee gaat doen? Oh jawel. Wat ik ga dan? voor een goede feest spelen voor mijn kinderen. Ja. En uh, in de eerste plaats mijn kleine zoon. Die krijgt een mooie trapauto, wat ik hem altijd beloofd heb. Ja. En voor mezelf in dat ik een televisie gaan kopen. Dat ik dergelijke dingen die nu gebeuren ook op het scherm kan zien. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Mevrouw, hartelijk gefeliciteerd en veel ja. plezier met ja, het geld Tja, ze hebben wel de 100.000 in de staatloterij. En, en dan koop je dus dit soort dingen ervan. En cadeautjes voor je ouders. Uh, die meneer gisteren die gaf onder meer laptops weg hè, aan uh, minder bedeelden. Dus uh, de tijd is toch wel even wat veranderd qua prijzen. Dat is sowieso. Dit is Radio 1 Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Cecile Koekek, hoofdredacteur van de Varegids, Hartelijk welkom. En Bert van der Verijkser, regisseur en tv-kenner. Ook hartelijk welkom. Um, we hoorden net even over die uh, zwarte lijst van Apple. Kritische journalisten, bijvoorbeeld journalisten die Apple in verband brengen met schendingen van mensenrechten, die komen op die lijst en krijgen geen producten meer toegestuurd. Is het logisch dat Apple dat doet, Cecile? Nou, ik begrijp het van Apple wel, maar het is niet zo netjes, hè? Ik vraag me ook af of het werkt. Want ik denk dat de journalisten alleen maar boos worden... en nog slechter gaan schrijven over Apple. Ja, ik vind het wel hele rare kritische journalisten... die zowel over mensenrechten schrijven als over Apple gadgets eh, trouwens. Hoor. Dat loopt een beetje uit elkaar. En ik, ja, ik kan het me wat Apple betreft eigenlijk ook ontzettend voorstellen. Kijk, het is natuurlijk wel weer iets anders... of je een journalist boycott of een, of een compleet medium... zoals de New York Times. En het zegt wel wat over Apple dat die het zich kunnen permitteren... om te zeggen, ja. hoor, we gaan de New York Times gewoon boycotten. En ja. ja, tegelijkertijd is het ook wel een beetje kinderachtig van zo'n bedrijf. Heel Dan Dan gewoon want tegen iedereen kunnen. wil natuurlijk alle nieuwe producten hebben. En ja. ook die journalisten die er ja, maar, slecht over schrijven. Maar bovendien laten ze ook gewoon netjes testen. En nou ja, dan, dan, bedoel, Apple heeft, heeft toch helemaal niks te maken... met een of andere publicatie die ergens wordt gedaan... en die is wat minder positief, zou nee. ik zeggen. Maar ik denk dat er ook wel journalisten zijn... die negatief schrijven over Apple... omdat Apple zo'n groot succes is. Dat, dat irriteert de Apple dan weer. Dus nou ja, ja. zo maken ze elkaar lekker gek. Ja. Maar vooralsnog is het, het probleem van Amerika, heb ik begrepen. In Nederland zijn we weer heel keurig. Ja, uh, want maar, deze jongen van nu.nl... die had inderdaad wel wat kritische noten gekraakt. En uh, kreeg gewoon wel die nieuwe telefoon opgestuurd. Ja. Het is wat? natuurlijk wel iets wat moet kunnen. Ja, je moet daar kritische noten over kunnen ja. krijgen. Ja. <laughs> Hebben jullie daar met de vadergidsbord mee te maken? Ik heb veel cadeautjes, Cecil. <laughs> nee, die neem ik nooit ja. aan. Nee, nee ben je serieus. <laughs> uh, nee, nee. Nee, daar kunnen we gewoon over. Maar wij schrijven ook niet over gadgets, nee, maar okay. andere dingen, nee. Daar hebben we eigenlijk niet. We is... misschien een beetje netjes blijven over VARA-programma's. Ah, oké. Okay. Dat dan weer wel. Maar goed, dat vind ik ook weer niet zo gek ja, in de VARA-gids. Het is natuurlijk dat hele verhaal van, van, van die gadgets van Apple. Dat is hoofdzakelijk voor die glossies die toch hoofdzakelijk... waar advertenties en redactioneel ja, al bijna niet adver, uit elkaar te nee, houden valt. Advertorials, ja. die hebben daar natuurlijk wel mee te maken. Maar dat doen wij niet aan. Want oh. wij maar zijn die, die zijn weer die, die kietjes plat. over mensenrechten. Nee. <laughs> ja, maar goed, als je als consument... Ik zou in mijn krant wil ik het ook wel lezen als, als er dan zoiets is van... Moet ik dat dan kopen of niet? Uh, natuurlijk, de consumenten, consumentensites moeten daar wat aan doen. Maar je mag toch ook best... Dan, uh... Ja, maar je hebt toch als journalist altijd wel methodes... om te zorgen ja, dat je die dat spullen in je ook. handen krijgt, ja. lijkt mij. Dat, daar heb je toch geen gratis cadeautjes van Apple voor nodig. Dan en juist je als je doen. op de zwarte lijst uh, staat... doe je je best om uh, even een goede recensie te schrijven. Ja. heb je de -in. Ja. ja. Ja, we horen het natuurlijk vaker, hè? nou ja, autojournalisten is bekend, die gaan overal naar prachtige orde. Die testen dan een beetje die auto's uit en ja, daar wordt dan wel eens van gezegd, daar worden niet altijd even kritische stukken over geschreven. Nee, dus zeg jij net van, het interesseert me wel om te lezen over die nieuwe gadgets, maar de betrouwbaarheid van die informatie zou ik toch nou ja, tenzij, vrij wankel vinden. Tenzij je, als krant dan. gewoon zelf zo'n apparaat van Apple gewoon koopt en het uh, dan gaat testen. Dat ja, is iets anders ja. dat je, als je een auto wilt testen in de Pyreneeën natuurlijk. Nou, ik begrijp dat Top Gear dat wel eens gedaan heeft. Dat ze, uh, dat ze gewoon een bepaald merk wilden niet meer met hun samenwerken. Nou, te kopen. De, die gingen gewoon inderdaad drie van die auto's kopen. Ik heb het over Top Gear, een van de grootste verdienende <laughs> ja. televisieprogramma's ter wereld. Ja, maar ik vind dat wel stoer, want dan kan je ook echt onafhankelijk ja. erover zeggen van ja. nou, het is niet goed. Ja, ja maar je de kunt de ook rijden. afspreken dat je er onafhankelijk over gaat schrijven. Ik doe wel die test, maar, ja, maar ik ga er wel... Maar, maar toch is het als een auto de grond inboord. En dan heb je toch kans ja. dat je de volgende keer... als het en reisje persreis, naar Sardinië ja. gaat... dat je het persreisje ineens mist. Ja, dat is zo. Ja. Maar sommige uh, kranten... maken helemaal geen gebruik meer van persreisjes. Om inderdaad... Nee. Uh, of ze zetten het er heel nadrukkelijk bij. Ja. ja. En dat ja. is op zich wel goed, die transparantie. Ja. Ja. Oké, okay, we gaan zo meteen praten over uh, andere zaken. Bijvoorbeeld uh, had uh, in het verslag gisteren van uh, Ajax Barcelona... dat nou moeten worden gemeld van die, van die uh, supporter. Er was gisteren op Twitter nogal veel over te doen. We hebben net de uitleg gehoord van de hoofdredacteur van uh, Studio Sport. En we zijn benieuwd naar jullie mening. Zometeen in deel 2... Dit is Radio 1. Eerst nu het laatste nieuws, het NOS Journaal. Hier is Mark Visser. De Syrische regering stuurt een afvaardiging... naar de Syrië-conferentie van 22 januari in Genève. Welkom het bewind met een waarschuwing. Syrië gaat niet naar Genève om zijn eigen overgave te tekenen. Overvallers en straatrovers in Rotterdam die intensief worden gevolgd... gaan praktisch niet meer in de fout. Blijkt uit de eerste resultaten van de nieuwe persoonsgerichte aanpak. De vaak nog jonge criminelen worden al in de cel bezocht... en aan vrijlating nauwlettend in de gaten gehouden. Minister Ascher gaat schijnconstructies aanpakken... waardoor buitenlandse werknemers minder dan het wettelijk minimumloon krijgen. Bedrijven betalen buitenlanders vaak een deel van het loon... als onkostenvergoeding uit. Nu hoeft de werkgever minder belasting en sociale premies af te dragen. Maar volgens Ascher leidt dit tot onderbetaling en oneerlijke concurrentie. En Ryanair wil binnen vijf jaar ook gaan vliegen via Schiphol. Topman O'Leary zegt dat hij hierover in gesprek is met Schiphol. In Nederland vliegt Ryanair al op Eindhoven, Maastricht en Groningen. En gisteren lekte uit dat Ryanair gaat vliegen op de Brusselse luchthaven Zaventum. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met Cecil Koek, de hoofdredacteur van de Vadergids... en Bert van der Veer is regisseur en tv-kenner. Hartelijk welkom nog een keer. En uh, we gaan praten over die uh, wedstrijd gisteravond. Uh, nou ja, al uh, duidelijk de, de, wat daar gebeurd is. Hè? Ajax tegen Barcelona, uh, sowieso voetballend. Een prachtige wedstrijd. Jij was in het stadion, Cecile. Ik zat in het stadion, ja. Dus ik kan ook heel goed volgen wat Mater Noten zei. Want je, ik, ik zat helemaal aan de andere kant van waar het ongeluk gebeurde... En daar krijg je dus nauwelijks iets van mee. Dat is echt heel ver weg, want zo'n stadion is vrij groot. En je vraagt je wel af, wat is daar gebeurd? Maar je denkt al snel, er is iemand onwel geworden. En dat zal het wel zijn. Er was ook geen sprake van rellen of schreeuwige sfeer. Het was juist een fantastische sfeer. Welke het was was het geweldig ja. Op welk moment was het? Eind eerste helft? Volgens mij tussen de 1-0 en de 2-0. Ja. Uh -huh. ja. nou, ja, ja, in de, de eerste, eerste helft, helft. Sorry, in de eerste eerst helft. ik weet ja, ja, ja, ja, ja, weten ja, ja. wat jij ja. bedoelt. <laughs> ja, toch Bert. Ja, ik <laughs> Ja, ik, ik denk dat Frank Snoeks dus hetzelfde heeft gezien als ik. Nou, die had kunnen melden, uh, er is iets gebeurd. Hij wist op dat moment niet wat. Ik weet niet in hoeverre hij ingeseind kan worden door de nieuwsdienst. Want er lopen natuurlijk maar, ook wel wat andere mensen nog in het stadion rond die ja, dat onderzoek ja, wel maar kunnen doen. Je hebt op de, uh, in de arena ook geen bereik. Dus je kan niet, in, althans, oh. ik, kon, ik kon niet internetten. Dus ik kon oh. ook niks opzoeken. Niemand wist iets. Nou, jij staat nu helemaal op de zwarte lijst van die uh, ene telefoon aanbieder. Ja. ja, je denkt dat dat naar haar telefoon ligt. Dat kan ook aan het stadion ja. liggen. <lacht> ja, oké, had, wat ik wel merkwaardig vind aan wat, wat Maarten noods tegen je, je zei... is dat hij eh, zei van, we hebben daar 16 kamers, tot onze beschikking. Dan heb je het natuurlijk in ieder geval wel gezien. Nee, maar maar dat... ja, goed, ja, maar de er, zijn ook, er zijn ook waren beelden, zei hij ook volgens ja. mij. Dat neemt niet weg dat ik denk dat op het moment dat je zoiets meemaakt... in zo'n stadion, dat, dat de afweging die ze gemaakt hebben... wel de juiste is geweest. Je weet gewoon heel erg weinig. Misschien hebben ze dezelfde provider als Cecile dus je kan met je telefoon ook niks. Dus op het moment dat je geen informatie hebt... Je hem ook niet geven. Nee, ze, dus ze, ze hebben het geregistreerd. Althans, er was een cameraman die heeft het in beeld gebracht. De regisseur heeft besloten om het in ieder geval niet in het ja, verslag mee te nemen. Die heeft ook gelijk, in, denk ja. ik. De, ik denk dat je als, als regisseur, en dat is niet anders bij een voetbalwedstrijd dan bij een talkshow waar ik wat meer ervaring mee heb. Sterker nog, met voetbalwedstrijden heb ik geen enkele ervaring. Maar kijk, op het moment dat het niet, niet te vermijden is, op het moment dat het de huiskamer sowieso bereikt, als iemand ineens begint te schreeuwen in het publiek van Power Witte man, ja, dan wordt die man in beeld gebracht. Als die man de hele tijd met zijn wijsvinger omhoog zit, omdat hij er niet mee eens is, wordt hij niet in beeld gebracht, dan is er niks aan de hand. En dat is hier ook een beetje, het, op het moment dat je er niet omheen kunt, zul je er verslag van moeten doen, voor zover mogelijk. Maar ik denk dat dit de maar als is. Als iemand bij Witte Witteman neervalt, dan ga je hem ook niet uh, Nee, als uitzellen. ze flauw vallen niet, maar wel als uh, ze maar over de tafel heen schuiven, dan ja. weer wel. Ja. En dan kan je er ook bijna niet omheen van nee, nou, Het is eigenlijk bijna de droom van iedere regisseur, maar ja. goed. Dat dan een keer gebeurt. Ja, ik wil vanavond even langs komen. Je houdt wel van dat opgewacht. Ja, ga je, maak jij buikschuiven over de tafel, Jurgen? Ja. Um, um, nog even, want, want in de, dus er dus zijn verklaringen... van we wilden dat we ook gewoon eerst even uitzoeken, precies weten wat er aan de hand is. Nou, dat klinkt heel logisch. Ja. Uh, later is het dus in Nieuwsuur wel gemeld. Maar wel weer gescheiden eigenlijk van, het, uh, van de samenvatting die daarin zat. Dus eerst het voetbalgedeelte gedaan en aan het eind werd nog een keer gemeld... Uh, nou ja, over die supporter, ja. terwijl toen al wel de feiten bekend waren... Nou ja, als ze het uiteindelijk melden, is het prima, lijkt me. Dan hoef je dat niet per se tijdens een samenvatting van de wedstrijd te doen. Ik denk dat het goed is om het los van ja. elkaar te zien. Ik denk dat het met sport niet zo vreselijk veel te maken heeft. dat iemand nee. vijf meter hoog van een F-site knalt. Ja. nu.nl had het wel uh, direct. Want die hadden een live-blog over die wedstrijd. Die meldde dat er een ambulance het stadion binnenreed. en uh, dat er iemand was gevallen. Ja, Twitter had het ook vrij snel. Nee? Ja. Ja. Ja. Uh, nou ja, op, op Twitter werd dus onmiddellijk ook de, de link gelegd. van nou, het mag zeker niet in beeld gebracht worden. Nee. Nou ja, dat heeft Maarten Noten net uh, te tegengesproken. Tuurlijk mag het in beeld gebracht worden, maar je moet, je moet dingen in beeld brengen waarvan je ook nog wat te melden hebt. En niet alleen maar iets van: er staat nu een ambulance en er ligt een man in de gracht. Nee. Dat is een beetje weinig. Ja. Oké, okay, nou um, dan uh, laten we het hierbij. Um, nog één ding daarover, want door dat Twitter is dat. De recensenten zitten nu gewoon op de bank allemaal en die beginnen die zich daar dus onmiddellijk mee te bemoeien. Dat zou vorige, vroeger niet gebeurd zijn. Nee, ja, het is ook altijd een beetje sensatiezucht. Euh, en dat vind ik ook, als je wel euh, bekend maakt dat die man euh, gevallen is... dan krijg je al, vaak, of, uh, al snel uh, opmerkingen. Also, is er iets mis met de tribunes of zijn er rellen aan de gang? Nou, dat wil je allemaal niet. En dat gaan mensen dan zelf ja. op Twitter wel doen. Ja, ja, waardug, het, ook een... Er waren ook onduidelijke berichten Zeker Op een zeker moment werd zelfs gemeld dat die man was overleden. En dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Ja, dat is ja. dus die sensatiezucht. Nou, je, je hebt het ook heel vaak in dit programma joh, over zeg maar, de, de, de, de grens van de journalistiek. Wat is nog een journalist en wat is geen journalist? Journalist. Ik, ik weet wel, en dan heb je hier ook zoiets van... ja, dan Twitter ontploft dan meteen. Maar ik moet tegelijkertijd zeggen, een paar weken geleden... ik woon in Muiden, hoorde ik allemaal ontzettend veel lawaai... op de A1, helikopters in de lucht, et cetera. Ja, ik was buitengewoon blij dat Twitter mij kon melden... Ja. dat er een paar bussen op elkaar waren geknald. Ja. Ja. Dan is het ook wel weer prettig uh, dat, dat je dat op die manier binnenkrijgt. Ja. Mensen vanuit die bussen gingen dat toen melden. Inderdaad. Ja, onmiddellijk, ja. en dat ja. is ook wel goed eigenlijk. De Post Online publiceerde gisteren een onderzoek over freelancen... naar aanleiding van een persbericht van de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Niks bijzonders zou je zo denken, alleen luidde de ondertitel van het artikel... onder embargo tot woensdag, nog niks meedoen. Met drie uitroepstekens. Even verderop in het stuk staat, het ligt echter nog onder embargo... Dus het is niet de bedoeling dat u dit leest... en dat u tot en met woensdag doet alsof u van niets weet. Ja, ik word hier heel vrolijk van. Ik bedoel, de NVA doet een onderzoek met resultaten... die buitengewoon voorspelbaar zijn. Namelijk dat freelancers ja. die er zelf voor kiezen... het leuker vinden dan... ja, dat lijkt me ook. Mensen die uh, denken van... kom, ik ga uh, voor mijn beroep papier prikken. Vinden dat ongetwijfeld leuker dan werkelozen die papier moeten prikken. Dus ik kan me daar iets bij voorstellen. En dan, ik weet niet of jullie met de NVA gebeld hebben. Ik niet, want ik zit gewoon maar in een forum... om een beetje te reageren op wat jij vraagt. Maar, als ik nou een beetje aandacht voor een waardeloos onderzoekje zou willen hebben... zou ik er ook een embargo boven zetten. Of vertrouwelijk, een van de twee. Nou, maar kijk, Het is van de Post Online natuurlijk ook een beetje clear... omdat het juist de Nederlandse Vereniging van Journalisten is... die dan met een embargo gaat werken over een onderzoek... wat nou, ja, nou niet helemaal heel erg schokkend is. Hmm. Nou, ja, ze hebben er wel aandacht mee gekregen op deze manier. Zelfs dus ja, ja. ja, ja. Dat was normaal gesproken. Ja, het gaat ook om het, uh, het fenomeen embargo natuurlijk. Kan, kan je dat nog doen tegenwoordig eigenlijk? Maar niet zonder een persbericht lijkt me. Dat kan je misschien persoonlijk afspreken met een journalist... Ja, het ligt ook wel een beetje aan wie dat embargo uitspreekt. denk Ik, ik denk op het moment dat de NVA is, dat iedereen denkt van hallo, ja. krijgt de kleren. Op het moment dat de Rijksvoorlichtingsdienst een bepaald dingetje bekend maakt dan denk ik dat iedereen dat wel even serieus neemt... omdat je je relatie met de Rijksvoorlichtersdienst nog net belangrijker vindt... dan je relatie met Apple. Ja, want de wil <tus> wilde dit onderzoek geloof ik morgen presenteren... in Nieuwspoort in, in Den Haag. Ja, ja. Graag dat veel denk. mensen komen, nou, die komen misschien nu dan toch wel. Freelancers die ja. niks te doen hebben dan, denk ik. Nou ja, of niet, natuurlijk. Maar dus, als het zeg maar de, de, de, de vereniging van tomatenkwekers was geweest... dan was het een ander verhaal geweest... maar omdat het nu die vereniging van journalisten is... Nee, ik denk, denk dat je het begrip embargo een beetje voorzichtig... dat je daar een beetje voorzichtig mee om moet gaan, eerlijk gezegd. En ik denk dat, uh, dat in dit geval uh, inderdaad als een rode lap op bestier gewerkt heeft... waardoor Post Online dacht van, hé, hey, dit is grappig, het ja. gaat lekker breken. Ja. Ja. Ja, en, en dit onderzoek, dat uh, rechtvaardig geen embargo, vind jij ook? Dat is de belangrijkste mm, nee, conclusie, ja. ja. <laughs> dat, dat weten we allemaal wel. Het is wel een belangrijke kwestie overigens, freelancers... en hoe, hoe zwaar ze het hebben, momenteel, maar... Uh... De resultaten waren inderdaad wel voorspelbaar. Ja. Heb jij wel eens, voor de vraag iets te maken met embargo? Ik kan me voorstellen dat er wel eens een nieuw programma is of zo, waarvan jullie dan ja, weten. Ja, ja en... maar daar houden we er echt wel rekening Altijd mee. Altijd wel. Want dat, ja. Maar dat gaat dan meestal wel in goed overleg. Het is niet zo dat je dat echt opgelegd krijgt, maar dan ga je erover praten. Van wanneer verschijnt de gids en zijn we dan net op tijd of juist te laat? Of, nou ja. ja, dat is een beetje geven en nemen vaak. Laten we het hebben over de Amerikaanse talkshow host uh, Katie Courage. Uh, die wordt de online global news anchor van Yahoo. In Amerika is zij een heel bekend tv gezicht. Uh, wij, wij zaten even te denken vanochtend met wie zou je haar in Nederland kunnen ja, vergelijken. Ik dacht aan Eva Jinek, en maar is, dan over een paar jaar. Nou, over een jaar of twintig dan. Ah, Oké, okay. goed. Uh, misschien zo Barend min twintig. Ja. Maar uh, uh, iemand die, uh, die is in, in, in de nieuws... Van, van Wegen, ja. die nieuwsrichting. Niet Moet je uh, Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Nee, maar dat is die vrouw toch? Oh, het moet echt een vrouw. Nou, ja, Wij dacht... er nog even aan vrouwen. Oh, te denken. sorry. Ja, nee, ik denk altijd alleen maar mannen. We nee, hebben iemand die ook. dus inderdaad de, de ja. nieuwslezer is geweest. Dat geldt voor Even Dan. En die een ja. talkshow doet. En nou ja, gewoon ook nog wel, wel aanwezig is in, zo in de meningen hier en daar. Ja, ja, dus dit... daar, daar kan je hem even gelijk, Want heel veel mensen in Nederland zullen hem misschien niet kennen. Wat vind jij van dit fenomeen, uh, Cecile? Nou, ze blijft volgens mij ook nog uh, voor televisie werken. Dus ja, ik vind het allemaal niet zo heel erg. Ze blijft een talkshow doen. Ja. ja. Ja, en ja, nou, dan gaat ze dat erbij doen. Dan krijgt ze heel veel geld voor. Nou, prima. Ja. Maar wat ik me wel afvraag, is online. Maar ze gaat dan wel een soort tv online doen. Dus het wordt eigenlijk een ouderwets medium geïntegreerd in uh, een nieuw. Hoewel, hoewel nieuw. Ja, maar, nou, het is natuurlijk niet nieuw. Maar het is voor, voor Yahoo die haar daar ontzettend veel geld voor betaalt natuurlijk wel een een vlag die je uit kan steken. Dat je zegt, je hebt Katie Couric binnengehaald. Ik bedoel, we hebben het inderdaad over een vrouw... die jarenlang Good Morning America heeft gedaan... het nieuws gepresenteerd heeft. Nu een talkshow doet waarvan ik me een beetje afvraag... of het wel zo succesvol is. Een beetje een Oprah ja. ja. achtige daytime talkshow. Dan ben je toch van primetime in ieder geval naar de dag verhuisd. Dus misschien dat haar carrière het ook wel kan gebruiken. Maar goed, iemand ja. wel met een enorme reputatie. op. Nee, maar op kan, we op zochten net naar een naam. En, en, en ik bedoel Als we een naam zouden kunnen bedenken van iemand in Nederland... die die overstap zou maken, dan zou je ook denken... Van, nou, dat is toch een goede move. Ja, maar gewoon. het is toch niet echt een overstap? Nee, maar het geeft wel cachet aan, aan ja, zo'n nee, zo site. Ja, dat wel, maar dat vind ik een ander verhaal. Dat ah. ze helemaal verdwijnt van de televisie en alleen maar online gaat doen. Nou ja, dat goed, is... kijk, in, in het licht van alles wat er gebeurt rondom de traditionele tv... nou, jij ja, je maakt je leven lang televisie, uh, is, is toch dat dat, dat dat meer verplaatst... en dat mensen veel meer hun eigen uh, programma gaan bedenken en maken. En dus dit soort uh, instellingen als Yahoo dus ook daar nu mee beginnen. Ja, ik ben en... wel heel erg benieuwd hoe ze daar invullingen aan gaan geven... Misschien mag ze gewoon met een camera vanuit haar bedje het nieuws lezen. Dat ja, vind ik wel lekker als je, als wat, als je op leeftijd ja. komt. Maar is dit, ja. is dit, staan we op, op, aan het begin van, van veel meer van dit soort uh, nee, nee, dingen? Dat, dat het zich verplaatst naar het internet vooral? Het gaat natuurlijk en ook weer hier uh, heel vaak over zeg maar, de ranzigheid... de onbetrouwbaarheid, de, de, de, de smerigheid die, die zich op internet voordoet. En dat is natuurlijk best hartstikke goed... dat er ook aan de andere kant beweging zit. Dat het ook af en toe eens wat, wat chiquer wordt... en wat, wat informatiever en wat inhoudelijker. Met, met zo'n naam als, als deze Krooijs? leg je dat wel een beetje voor elkaar naar mijn gevoel. Het is ja. een betrouwbare is een Goed, goed mens. Uh, Gisteren werd er in de wereldrijd door over gesproken. Matthijs van Nieuwijk, de, de presentator zei. Nou, ja, dat lijkt me misschien ook wel wat. Ik, ik heb nog ja, geïnteresseerd. Had, had ik het heel idee. Heel grappig. Ik heb hem meteen gebeld. Tussen, tussen die storingen door was dat nog net verstaan. Ja. Ja, Cecile zit in het stadion ja. en ik zat te eten. Dus <laughs> ja. ik, uh. Je hebt hem gelijk gebeld? En toen... nee, nee, nee, nee. Maar ik dacht wel zo. Nou, nee, ik dacht wel, Matthijs gaat nu heel veel gebeld worden door ik weet niet wie, maar. Uh, van, uh, wil jij dat ook gaan doen? Dan titel dan Matthijs online. draait door, uh, ja. gaan, gaat hij op internet. Uh. <laughs> maar krijgen we dan straks alle tv-sterren... die dan uh, via een of andere, uh, andere label ja, ja, ja, op je, internet Je kan je daar natuurlijk best, be, best wat bij voorstellen. Dat, dat, dat je, weet ik voor wat, uh, een camera zet op de redactie van de WL Draait Door... en uh, het verslag doet van datgene wat zich die dag afspeelt. Ja, maar dat is toch iets heel anders dan dat iemand gaat presenteren. Ja, dat is ook heel anders. Maar het, is, het geeft wel wat meer ruimte aan de manier waarop je... Content kan, oh mijn god, ik zou mezelf ineens content zeggen, kan verspreiden. Nee, neem, neem wat die Backstreet Boys afgelopen weekend hebben gedaan. Weet je wel, gewoon zeven uur lol maken met elkaar met satellietverbinding. En met, ja, dat, dat, dat zijn toch dingen die, waar de televisie. Was, dat was One Direction man, dat was oh, niet de Backstreet Boys. Dat Street weet Boy. ik veel. Oh nee, de Backstreet Boys zitten bij Iphonius zondagavond. Dat was het. Ik was even in de war. Ik dacht. Je... Oh, ho, ho, ho, de Backstreet Boys is echt alweer oud man. Wie dat... zitten er dan bij Iphonius zondagavond? Ja, dat kunnen de Backstreet Boys zijn. Maar dit ging over One <laughs> Direction. Die vragen van kijkers beantwoorden. Nee, ik ben een beetje bij de Dolly Dots blijven hangen. Hier, maar okay. Dat was ook leuk trouwens. <laughs> um, nog één ding, Bert. Jij, jij meldde dat uh, een nieuw programma van John de Mol, uh, Utopia heet dat, ja, ja. dat dat wordt geprogrammeerd tegenover uh, de wereldwijd door. En tegenover de halfjaar nieuws van RTL. Dat zijn toch puzzeltjes waar, uh, waar SBS voor staat. Want ik bedoel, hoeveel hebben ze niet geprobeerd in de vooravond. om daar toch een deuk in een pakje boter te slaan? Dat is nu ook om half zes een soort Showbiz-talkshow. Ja, en ik dacht bij mezelf, je gaat dan toch een beetje denken. Je denkt, goh, vermijd de concurrentie nou zoveel mogelijk. Ga dan nou toch zoveel mogelijk op een tijdstip zitten... waar de druk niet zo vreselijk hoog is. Ik, ik bedoel, het is niet aan mij om mijn zorgen want, te want, maken over John de Mol. Dit is een realityprogramma waarin ze... Het is een de... beetje Big Brother-achtig, ja. een overlevingsprogramma. Nou, het begint om zeven uur of om half acht? Oh, maar de wereld draait door is vanaf... Nee, die is dan tegen die tijd tussen zeven en acht. Ja, nee, ja, 1, dus het begint dan... het al om zeven uur, dus ja. dan maak je het jezelf heel moeilijk. Je maakt jezelf echt, maar ja. echt heel erg lastig. Maar... En ze hebben het daar al niet makkelijk, dus niet zo handig gezet, vind jij? Nee, ja, ik, ik, ik verbaas me daar continu over. Als je ook ziet hoe ze op, op zaterdagavond tegenover die concurrentie... hun belangrijkste programma's zetten. Vanavond begint er een nieuw programma van Jeroen van der Boom om half negen. Ik wil er best even reclame voor maken. Beter dan weet, het origineel, heet dat. ik weet dat Cecil toch naar het voetballen gaat zitten kijken. En zoveel andere Nederlanders. Het is een ja, moeilijke de programmerings. de, de trucs die ze daar toepassen. Heel ingewikkeld. Ja. Goed, um, we besluiten het Mediaforum hier. Hartelijk dank. Voor jullie komst. Sisiel Koekoek en Bert van der Veer waren dat met z'n tweeën. Hier is een liedje van Tom Petty: oh, Altijd goed. Tom en The Heartbreakers, hey. 1989. I Won't Back Down, zingt hij. Ik zag op onze site een, een clipje waar de Travelling Wilbers ook meededen, volgens mij. Ik zag Jeff Lynne voorbij komen en Ringo Starr. En, uh, nou ja, goed, geval een leuk liedje van hem uit uh, eind jaren tachtig. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Erwin Hommelson is de kandidaat van vandaag. Hij is 40 jaar en komt uit Barneveld. En ook groot voetballiefhebber, hè? Inderdaad, ja. Gisteren, uh, U kunt aan de stem misschien wel horen, maar gisteren aanwezig in het stadion. Uh... Dus je hebt vooral voor Ajax geschreven, begrijp ik. Ja, klopt, ja. Ja, ja, ja, <laughs> ja. Ja, ja. Um, ja. Dat vreselijke ongeluk hebben we al vaker over gehad. Maar je zat er vlakbij, begrijp ik. Ja, ik denk een meter of 25 uh, stonden wij erachter. Uh, in dat vak achter de, achter de goal. Het was al vrij snel duidelijk dat het uh, ja, serieus was met, uh, met de beste man. Ja, het is ook een enorme val natuurlijk die je dan maakt. Ja. Want je, je praat over de tweede ring en dan in die gracht die gewoon van beton is. Ja, ik denk een meter of vijf uh, ja. ongeveer. Ja. Ja. Ja. Heel maar triest. Ja. Goed, nou dat, dat is gezegd. Kijken of het nieuws nog een beetje gevolgd ja. heeft de afgelopen 24 uur. Niet alleen dat voetballen. 42 um, punten, dat is de hoogste score tot nu toe. Gevaarlijk, kopt de Volkskrant. In de Verenigde Staten dienen 2000 gebruikers en nabestaanden van gebruikers. Een schadeclaim in bij de fabrikant. De nationale nieuwsquiz. De ring is heel effective. Strokes blood clots pulmonaire pulmonary embolisms. Trust me, it's easier than you might think. Even more interesting is that more than 700 women are currently suing Organo for downplaying its health risks. In America inmiddels ruim 2000 gebruikers en nabestaanden van gebruikers een schadeclaim ingediend bij de fabrikant van een hormonale anticonceptiering. Vraag 1. Hoe heet dat anticonceptiemiddel dat in Amerika in opspraak is geraakt? Dat is de Nuva Ring. Goed. Uh, vraag 2. Wat is de naam van de fabrikant die deze Nuva-ring produceert? Uh, MSA? Dat is niet goed. Het is MSD. Dus één uh, letter is, is niet goed, maar derhalve niet goed. MSD. In Os voorheen heette dat Organon. Dat hoor je ook nog even voorbijkomen net in het fragment. Het bedrijf heeft aangegeven dat ze geen uitspraken gaan doen... over de inhoud van de schadeclaims. Vraag 3. Daar hoort geluid bij. Luister goed. Zo'n lastige vlieg die maar niet uh, wil uh -huh. verdwijnen. Hoezeer uh, Rutte en uh, De Zijnen het ook proberen. Het is een lokale kwestie. Deven de en een corruptiezaak in één zin is al heel pikant en heel vervelend. Ik wist wel niks. Ik ga het uitleggen op de plaats waar ik het uh, kan uitleggen. Vraag 3. Staatssecretaris Fred Teven wordt binnenkort als getuige gehoord... in de zaak Jos van Rij. Aanleiding voor het verhoor is een telefoongesprek... tussen de staatssecretaris en Van Rij... over de mislukte burgemeestersbenoeming van welke stad. Dat is vraag 3. Oh mond. En dat is goed dat het gesprek zou zijn gegaan over een van de kandidaten. Door een nog onbekende reden is dat cruciale telefoontje nu weg... Volgens het OM gaat het, uh, uh, is, dat, is dat het geval, omdat het niet is opgenomen. Vraag 4. In welke maand wordt het cruciale telefoontje... tussen Jos van Rij en Fred Teven vorig jaar, uh, wanneer was dat? April. Dat is niet goed. Het was in september. Het gesprek was op 20 september, om precies te zijn. Teven wil nog niet reageren, omdat het een lopend onderzoek is... en hij eerst een reactie wil geven aan de rechtercommissaris, zegt hij. Vraag 5. Geluidsfragment. Wie is dit? Ja, nee, wat ik al gezegd heb. We gaan gaan, uh, ik ben teleurgesteld, als dus, we uh, geen tweede worden. Frank de Boer. Het <laughs> had ik nog zijn broer kunnen zijn. Maar ja. Ja. Nou ja, logisch natuurlijk, Frank de Boer, de coach van, uh, van Ajax. Na de overwinning op uh, Barcelona, vraag 6. Barcelona scoorde de 2-1 via een penalty. Welke ajax ziet veroorzaakte de overtreding? Die leidde tot die pingel en werd daarna met rood van het veld gestuurd. Uh, Joel Veldman. Ja, als nou, je er zelf bij was, dan uh, waren dit hele ja. makkelijke vragen natuurlijk. Um, dan, de laatste vraag Daar kan je nog vier punten mee verdienen Aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws De vraag is heel simpel, wat wordt hier bedoeld Dus het gaat om een onderwerp, niet om een persoon Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen Vier, ik doe nu een stap naar links 3. Tegenwoordig zijn Nederlanders veel positiever over mijn bevolking Stop De ABC-eilanden De ABC-eilanden De ABC-eilanden uh, nee, dat is niet goed. Want de volgende aanwijzing was geweest... Uh, Sylvie en Rafael zijn bij mij altijd wereldnieuws. En Uitsland. voor één punt vanochtend... bereikte mijn nieuwe regeringscoalitie een akkoord. Duitsland. Dat is inderdaad juist. Uh, stapje naar links, dat heeft te maken met dat de SPD nu uh, mee gaat doen. Uh, Links georiënteerd mm. natuurlijk, dus vandaar ietsje links, de regering Merkel. En er was van de week een onderzoek dat Nederlanders veel positiever over Duitsers denken en voelen dan ruim 20 jaar geleden. Je komt op vier, en dat betekent dat er in ieder geval elf zometeen nodig zijn om over die 42 heen te komen.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 Vandaag luidt de stelling. Het inperken van de bankiersbonussen is een goed idee. Bankiersbonussen worden aan banden gelegd, in ieder geval als het aan de minister ligt. Dijsselbloem is dat, hè. die wil dat bankiersbonussen maximaal 20% van het vaste salaris zijn. Worden die PvdA-kiezers als muziek in de oren klinken? Die regels zijn veel strenger dan de Europese afspraken die in de maak zijn. Is het goed dat Nederland strenger is voor bankiers dan Europa... of is deze maatregel symboolpolitiek en lost het uiteindelijk helemaal niks op. Vandaar de stelling, het inperken van de bankiersbonussen is een goed idee. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS staat na 7070 /70, kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje standpunt. Erwin Hommerson is onze kandidaat van vandaag. Komt uit Barneveld, is 40 jaar en Ajax-fan. En hij had er net vier goed in uh, het eerste deel van de quiz... Dat betekent dat er nu in ieder geval elf goed moeten zijn... om de hoogste positie in dan te nemen. Dat zou er de bak moeten. En liever nog wat meer inderdaad. Want uh, als je die, vier, uh, of die elf goed hebt, dan kom je nog maar op 44. En ja, het mag wel wat meer om, om straks kans te maken op de hoofdprijs. 90 seconden, de tijd. Ik stel de vraag. Dan graag het antwoord of pas. komt die? De Nationale Nieuwsquiz. Wat voor soort boek is gisteren voor een recordbedrag geveild? Zo'n boek. Goed, in welk land wordt het referendum over de aangepaste grondwet nog voor het eind van het jaar gehouden? Spanje. Egypte. Welke partij wil dat uitmuntende leraren extra worden beloond? Uh, SP. Dat is de VVD. Hoe heet de minister? Die heeft aangegeven niet te willen beknibbelen op het wachtgeld van politici. Lasterk. Goed, filiaalhouders. Van welke bank hebben de noodklok geluid? SNS. Goed, welk land gaat volgens de Washington Post... Wikileaks oprichter Julian Assange niet volgen? Amerika. Goed, welke Nederlandse trainer zei vandaag Louis van Gaal... op te willen volgen als bondscoach van Oranje? Je, dat is goed. Hoe heet de minister die geweld tegen agenten... buiten werktijd onacceptabel vindt? Opstelte. Goed, de premier van welk land presenteerde gisteren de blauwdruk... voor onafhankelijkheid van dat land? Pas. Schotland. het contract van welke speler wordt per 1 december ontbonden... bij de voetbalclub Vitesse? Jonathan reis. Goed, vakbond Kabel FNV maakt zich zorgen over de hoge werkdruk... van welke beroepsgroep in Amsterdam? Ambulance-medewerkers. Hoe heet de wielrenner... die in januari wil deelnemen aan de Tour Down Under? Nederlandse wielrenner. Pas. Robert Gezing is het. Het Italiaanse Senaat besluit vandaag waarschijnlijk... dat wie zijn zetel moet opgeven... De burgemeester van Tegonto? Nee, Berlusconi is het. Okay. Hoe heet de voetballer die vanavond ontbreekt wegens zijn hemstringbestuur in het Champions League-duel Real madrid Galatasaray. Ronaldo. Goed, vier woningcoöperaties uit welke stad gaan in een aantal woningblokken huurders weren. die geen werk hebben of in het verleden voor overlast hebben gezorgd? Amsterdam. Rotterdam. Welke beschadigde gadget neemt het Museum voor Communicatie op in haar collectie? iPad. Het is een beschadigde Google Glass. Die dingen zijn er toch nog nauwelijks en nu al beschadigd. Wat is dat nou dat weer dan? Voor mij wordt er nog overal getest met die dingen. Maar goed, binnenkort is dus te zien in het Museum voor Communicatie. Um, ja, elf wilden we graag hebben. Ik denk zeven. Acht, zijn Oké. er. Okay. Ja. Zelfs als gisteren. Die meneer had het ook in de cel in eigen hand. En um, kwam ook niet verder dan dit. Dus we komen op 32... Ja, nee, nou ja maar maar het, is, het is niet anders. Het te weinig gewoon. Uh, die 42 blijven gewoon vier bovenaan staan. Dus ik geef mee, na Barneveld, de kaarten voor beeld en geluid. Super. De lunchradio, de uh. mok en de lunchbox. Heel ja, welkom. Maar dan maak je wel de blits mee. Absoluut. Ja. <laughs> en ze zijn in rood-wit. Moet je nagaan. Ja, ook nog eens een keer. Ja, geweldig. Of is die lunchbox in blauw-wit, jongens? Wat is dat? Nee, rood-wit, hè? Oh, nee, je mag kiezen. Oh, dan zou ik een rol vinden. Dat is gek ja. als Ajax lief hebben. Eh, hartelijk dank voor het meespelen. Van zullen. Wij um, gaan um, zometeen even plaats maken voor het NOS Journaal van 1 uur. Daarna is er een werklunch en dat doen we met twee zogeheten pummers. Wat dat zijn, dat hoort u zometeen.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 Smuis. Luister naar Manjade, vrijdagavond van 7 tot 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Nog maar één week bij I Wish Opticiens. Alle brillen van meeste ontwerpers als Bos Orange en Gant...